Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de kerncentrale Fukushima is het stralingsniveau opgelopen naar een recordwaarde. Een robot heeft in reactor 1 een straling gemeten van 4000 millisievert per uur. De radioactiviteit is vermoedelijk gestegen door damp die is vrijgekomen uit een drukketel met koelwater. Door de hoge radioactiviteit mogen werknemers het complex niet in. De heer de TEPCO maakte verder bekend dat er in de centrale nog zo'n 100.000 radioactief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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee, Zandvoort zee. Zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM met nu de Euro Breakdown Vrijdagmiddag en alweer 4 minuten over de klok van 3 uur. Tijdens weer voor de hitlijst van Europa. Jaargang 21 alweer, aflevering 22 daarvan. En vandaag weer de 3e juni van 2011. Deze week in de lijst 19 stijgers terug te vinden. 4 zittenblijvers, 14 dalers. Daar hebben we 3 platen over en die 3 die komen gewoon nieuw binnen. Ik denk natuurlijk ook dat 3 platen eruit moeten. Dat doen uh, de Black Eyed Peas. Just can't get enough na 16 weken. Katy Perry en Kanye West met E.T. gaan na 14 weken uit de lijst. En min nog minder week, 12 in totaal, maar You and Me at 6 featuring Shitty en de single Rescue and Me.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 China, I got a love, and I know that it's all mine. Oh. So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 Shoot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 Op 36 namelijk. Vorige week ook nieuw binnen de lijst. Toen op nummer 39. Een tweede week dus deze week voor uh, Cascara. En de single die heet uh, San Francisco. Zometeen op 34 trouwens de laatste nieuw binnenkomen. In handen van Mohambi en uh, Nico Seutschinger. Yeah.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 Bekend als uh, door hits als Destination Calabria en zij als uh, Breed Gentle en onder andere in Love Takes Over Alex Gardino en Akili Roland. Nu samen met What a Feeling. Vorige week kwamen ze binnen op 36, deze week omhoog alweer naar 33. FM Westkust weerbericht. En vandaag profiteren wij van een hoge drukgebied en dat heet Christina. Die hangt ergens boven de Noordzee. En doordat alles is bij ons vandaag weer prachtig zomerweer met volop zonneschijn. zonschijn. Het blijft overal droog en de temperatuur zal stijgen naar een maximale 24 graden. Wind die buiten het noordoosten en die kan aan zee wel eens vrij krachtig gaan worden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer vrij helder, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer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 Noem. The Neon Trees in 1983... ...kwam deze week een nieuw binnen. ...Natasha Benningfield en de Pocketful of Sunshine. Lady Gaga Born This Way zak deze week 7 plaatsen... ...staat er wel 16 weken in... ...is daarmee het langs genoteerd. Jason Dulo, Don't Wanna Go Home... ...komt nieuw binnen op 38. 37, 3 plaatsen winst voor de Swedish House Mafia... ...en 7 the World. Cascada gaat ook 3 plaatsen omhoog met San Francisco ...en vinden die op 36. 35 is voor Quiliano en Anita Maier. ...Why Tell Me Why... ...in de week zakken ze van 28 naar 35. Hombie en Nicole en de Coconut Tree. Nieuw winnen op uh, 34. Alex Cardino, Kelly Rowland, Water Feeling. Twee weken in lijst van 36 omhoog naar 33. Rihanna, SNM Ook 16 weken genoteerd. wel zakkend Van 27 naar uh, 32 deze week. De Neon Trees, 1983. Vier plaatsen winst in de derde week omhoog. Dus naar 31. Vier plaatsen vlies voor James Blunt en So Far Gone. De 12 week zakkend van 26 naar uh, nummer 30. Nummer 29 is vijf plaatsen winst voor uh, Gavin de DeGraw. En Not Over Vorige week nieuw binnenkomen op 34. Deze week omhoog naar 29. And I realize if you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 Vinden wij Op nummer 30 deze week James Blunt en So Far Gone in de 12e week zakken het, uh, van 26 naar 30. Gavin Ground, Not Over You gaat van 34 omhoog naar 29 in zijn tweede week. Mike Posner en Lil Wayne Boom Chicka staan nu 11 weken in de lijst en zakken van 25 naar 28. Cherise en Bruno Mars before het explode in de vijfde week drie plaatsen omhoog naar 27. En Simple Plan samen met Natasha Benningfield en de Jetlag staan in hun vierde week weer verder omhoog. En nu van 31 naar 26. Alex is Jordan en Hush Hush is zakkend. In de achtste week van 19 zakkend naar 25. Adele, set fire to the rain, staat 14 weken in de lijst. Zakt van 18 naar 24. And Britney Spears, Tilde the world ends, zakt ook naar beneden. Zij van 14 naar uh, 23. Dat alles doet zij in de 1e week. Martin Solvig en Clay ready to go. 9e week dat zij in de lijst staan. En ze zakken van 16 naar 22. Lady Gaga, die Age of Glory, stond vorige week dus nog op 33. En nu op 21. Dat alles alweer in uh, haar derde week.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 www.zfmzandvoort.nl